What's going on?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 toen hij hoorde dat zijn vrouw een Britse zakenman had vermoord. Bo geloofde dat niet, hij werd boos en ontsloeg de politiechef die hem het nieuws had verteld. De politieman vluchtte naar een Amerikaans consulaat waarna het schandaal uitlekte. Bo zei dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de vlucht van de politiechef. Hij schaamt zich omdat de zaak daardoor kon uitgroeien tot een schandaal... dat het imago van de communistische partij en China zelf heeft geschaad. De moord in 2011 op de Britse zakenman Heywood door boos vrouw leidde tot een strafrechtelijk onderzoek. Bo wordt beschuldigd van omkoping, machtsmisbruik en corruptie.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 Wielrenner Theo Bos gaat vandaag niet van start in de ronde van Spanje. De sprinter is door de Belkin-ploeg naar huis gestuurd vanwege afwijkende bloedwaarden. Volgens de ploegarts is dat een aanwijzing voor verminderde gezondheid. Volgens de regels van de Internationale Wielren-Unie mogen renners in zo'n geval gewoon starten. Maar Belkin is een van de ploegen die vindt dat een renner alleen mag starten als alle waarden op peil zijn. Belkin stelt geen vervanger op voor Bos. Dan nog het weer. In het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer. In het noorden overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Temperatuur 18 tot 25 graden. Morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A10 richting Watergraafsmeer van Amstel 3 kilometer. A27 Utrecht-Gorken bij Hagenstein 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zaterdag. Je de Marvie Gay en de Sexual Healing. Voor Zandvoort en de regio. Ja, welkom bij het uh, derde uur. En wat gaan we daarin allemaal doen, uh, Albert-Jan? Nou... Er is daar nog genoeg. Ik weet niet of, ik al, of alles lukt, maar dat is op zich niet zo goed. We gaan het gewoon proberen. Want we zijn morgen ook weer tussen twee en, drie, twee, twee en vijf live uh, uh, te beluisteren in het programma Zandvoort op zondag. Maar wat we wel gaan doen, is onder meer het gedicht van de week, neem ik we ja, aan. Ja, de liefhebbers van het gedicht van de week komen weer ruim uh, aan de orde om kwart, rond de klok van kwart voor vijf. En het is een heel poëtisch gedicht vandaag. En het heeft alles te maken met de zee. De ja, zee. De zee. Uh, dat rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard rond de klok van half vijf is het uh, tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Oscar... En om kwart over vier gaan we schakelen uh, met Hoorn En daar verblijft momenteel onze verslaggever uh, Frank de Visser. En onder het motto van, uh, gaat het weer een beetje meneer de Visser... Uh, gaan we vragen hoe het uh, verloopt op de vijfde watersportbeurs. Want die wordt uit dit weekend in Hoorn gehouden. En uh, ik mocht er twee jaar geleden ook bij zijn. En dat wordt al, er liggen ongelooflijk veel boten. En ik ben erg benieuwd hoe de publieke belangstelling uh, dit weekend is in Hoorn. Maar dat om kwart over vier. En dan gaan we alles... Laat en horen van de heer De Visser. Uh, een van de reacties uh, die ik kreeg uh, van de week was dat we een beetje uh, veel zomerse, Zo. hit, zomerse <laughs> dat, dat hit, was de voorzitter. voorzitter. <laughs> Poel, ik zie alle lampen uh, aanknipperen hier op Midtel, ja. Maar Goed, nee, ik <coughs> had op een gegeven moment... Ja, het is de zomertour, dus veel zomerse nummers, veel uh, hippe nummers. Maar om, uh, die zei van, nou, dan draaien je een weer wat oude nummers. Nou, toen kwam ik natuurlijk op deze uit. Ja, uiteraard, hè. Carly Simon, hier is Jors Oveen. En de nieuwe nummers komen er nog wel aan, hoor. Want ik heb er ook nog geen... Eentje in Petta. Oh, dus oh, een zo. lekker nummer, joh. Gewoon lekker blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag bij CFM. Tot aan een nieuwe Entertainment for You met Mark Otter. Tot aan vijf uur zijn we dus bij je. Simon en Salveen. Ja, daar zit ik te vertellen. zo dadelijk na vijf uur Entertainment voor You. Maar jij wist meer, hè? Jij ja, meer. nee, klopt. Nee, uh, luisteraars, het is namelijk zo. Uh, Mark die werkt ook bij Caprera. En ja. dat is vanavond weer een evenement. En daar moet hij naartoe. Dus we hebben, uh, wel, we hebben wel Entertainment voor jou. Maar het is non-stop. Oké, okay, dat is dadelijk na vijf uur dus. Wat we wel gaan doen zometeen bij CFM... is contact opnemen met meneer De Visser. En dan gaat het natuurlijk over watersport hè, bootjes en boontjes... Uh, dan verkoop je toch gewoon de boot en dat soort praktijken. <laughs> ja, daar is hij in gespecialiseerd. Maar er is nog Arwin Kara voor je. Hier is Ving! ...met uh, meneer de visser uh, Albert-Jan. Nou, hij heeft het zo druk. Dus, uh, hij heeft in het water gedoken waarschijnlijk. Blub blub blub blub blub blub. Nee, we proberen hem aan de telefoon te krijgen... ...maar hij is uh, steeds in gesprek. Dus we, we blijven het proberen. Dus wellicht houdt u dat nog even te goed. You're the Kerr, trouwens in fame uit de jaren 80. Ja, en dan zeg je van... ...Albert-Jan, oh, ga jij maar even door. En ga jij maar even door, ja. Verzin nog eens even Verzin wat. even wat. Maar verzin ben ik niet zo goed in. Nee? Nee. Oh. Uh, goed, we zitten <totstutters> toch in de sport... Uh, in september gaat namelijk de jeugdsportpas in Zandvoort weer van start. De eerste activiteit is een speurtocht door Zandvoort... en deze start is op vrijdag 13 september. Kinderen van groep 5 tot en met 8 lopen een route van 4 kilometer... langs een aantal speelpleintjes in Zandvoort. Hier kunnen zij verschillende act sport, uh, sportieve activiteiten en onderdelen doen. Uh, uh, klik surf even naar www.sportserviceheemstede Zandvoort. Kom bekend voor. www.sportserviceheemstede. Heemstedenzandvoort.nl Klik op de banner Jeugdsportpas en geef je op voor de speurtocht en de overige sportactiviteiten. Oké, okay, wij gaan weer een lekker plaatje draaien. Wat dacht je van deze van David Ketter en Play Hearts. These gangsters, how you pop lock it Don't care what you got in your pocket okay. I peep the way that you rockin' with that thing, bang, bang, girl, stop it Wanna just bang, bang and pop it While the club crowd are just watchin' Work it out Got a gang of cash and it's goin' all on the ball now work it out And it's goin' fast cause I feel like a superstar now work it out And you may not have it, I might've just broke the law work it out. It's your turn to grab it, now make this whole thing yours work it out The only thing we know how to do uh. Lekker aanstekelijk plaatje zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de single van David Ketta en Playheart. Zeven minuten voor half vijf geworden. Jawel. We hebben contact met meneer De Visser. Uh, en onder het motto, gaat het weer een beetje meneer De Visser? Hoe is het in Hoorn? Uh, Albert-Jan en Rob, uh, bijzonder uh, gezellig dat jullie mij vertellen. bellen. Het is hier super deluxe. Het is niet zo druk eerlijk gezegd als voorgaande jaren. Maar uh, de sfeer is top, er zijn shanty-koren. Uh, ik ben zelf bezig met de verkoop van een uh, schitterend jacht, uh, een bultje korter uit 1962, helemaal oud. En uh, gisteravond hebben ik een hapje gegeten vanavond, uiteraard. Het innerlijke mens moet ook verzorgd worden. En uh, alsof het niet erg genoeg is, is er om 6 uur iedere avond een borrel van de organisatie. Oké, okay, en daar ben je uiteraard voor uitgenodigd? Uiteraard. <laughs> ik ben ook, moet ik eerlijk zeggen, als gisteren als enige, eerste en enige deelnemer aan de beurs in het water gevallen. Vertel, dat willen we weten. Ja, en gelukkig, zoals je nu begrijpt, zonder telefoon, die had ik één seconde daarvoor aan de kant gelegd. En ik ging met een snoepje, wat bij deze bijzondere boot hoort, even een rondje om de boot heen met de borstel. En daar bleef een touwtje hangen en je begrijpt het wel, uh, ik was weg. Ach, hé. Hey. Ja, we hadden het net al over, Frank, hè. Gewoon blub, blub, blub, blub, blub, blub. En het is nog uitgekomen ook. Oh, jeetje, oh, jeetje. Nou, ik, heb, ik moet zeggen, ik, het was eigenlijk wel heel prettig, want ze hadden aan boord ook geen kleding hier. En ik had zelf ook geen uh, nieuw uh, setje bij me. Maar uh, aangezien Elsa aanwezig was, heeft hij uh, mij uh, verwend met een heel nieuw setje. <laughs> Is, oh. Ik ben eigenlijk heel, heel blij. Ja, geweldig. Maar vertel even... Ik ging met een oud, oud kledingsetje heen... en ik kom nu helemaal nieuw aangekleed. En het en gesteven, kom ik terug straks. Het is uh, morgen ook nog, hè? De beurs. Ja, morgen is het ook nog, ja. En helaas zit jij niet gewoon, Albert Jan. Want uh, uh, er zijn zelfs mensen die naar jou vragen. <laughs> Wrijf het er nou niet in. Heb je trouwens al mosselen gehad, of niet? Nee, nee, nee, nog niet. We hebben gisteren hebben gisteren gegeten bij een bijzondere tent. Dat heet Spijkers... En dat is een, een tentje, ik mag geen reclame maken. Oh, sorry, ja, ja geen reclame maken. Maar die maakt dus uh, bijvoorbeeld een gerecht als een school met een, met een Oostersch accent. Dus dat wordt dan met allerlei Oosterse sausjes uh, uh, aangevuld. En, en, en ik moet zeggen, dat het, de, de smaak maakt het wel heel bijzonder, dat, dat, dat Oosterse. Heel erg, heel erg leuk. Goed, maar zijn er nog dingen die waarvan jij zegt van.? Nou, dat, dat uh, had ik niet verwacht dat, uh, dat er, dat er zo zijn. Dus wat, wat spectaculaire botenschepen? Uh, uh. Uh, nou, nee, dat, dat eigenlijk niet. Het, het is natuurlijk uh, zoals iedereen weet in het hele botensegment niet de makkelijkste en beste tijd. En dit is een gebruikte botenbeurs. Dus uh, daar liggen niet de, de meeste geavanceerde en nieuwe, nieuwe jachten. Hè? Dat, dat moet je meer op een. Uh, ...een in Monaco of kan of zo. allemaal maar kijken. Maar dit is gewoon een, een beetje knuitig... ...maar supergezellig. Nou. En echt een aanrader. Ik moet je ook eerlijk zeggen... ...ik ligt naast uh, mijn vroegere collega... ...medewerker Bob Schutten. Nee hè. Oh. En, en ik ben er niet. En ik ben er niet. Jij ben er niet. Doe je hem de hatelijke groeten van mij? Zal ik zeggen... Ja, ...de sfeer is op het best... En uh, er zit ook bij de, deze boot, zoals ik vertelde, een heel klein uh, roeibootje. Zo'n klein uh, jolletje. En ik, uh, als ik even te doen, dan vaar ik door de avond al peddelend. En dan ga ik iedereen, tegen iedereen zeggen van deze is nul pk, zeg maar. En dat begrijpen ze dan ook wel. Oké, okay. morgen vanaf hoe laat is men nog uh, welkom in Hoorn? Uh, morgen begint ook de beurs weer om tien uh, uur en tot zes uur. En ik wilde net uh, ergens een tafeltje reserveren. Wederom met de roeiboot. Maar ik kon nergens afmeren en, en alles is vol. Dus ik ben benieuwd wat we gaan eten. Het zal wel een snelle jellen worden. Nou, met een beetje mazzel bel we weer morgenmiddag even. Kijken of het gelukt is. Mag dat? Ja, dat, dat is goed. Tuurlijk, altijd goed. Oké. Okay. Wil je mijn ex-collega Bob nog even de hartelijke groeten doen, niet vergeten? En oh, jullie, ver, niet? jullie vinden vast wel een, een plekje om nog wat lekkers te gaan nuttigen. Ja, dat, wordt, dat, komt, dat komt helemaal goed. Uh, dankjewel voor jullie belletje en ja. uh, leuk dat je weer gesproken bent. Uh, het, uh, het we houden contact. We hebben voor jou uh, hier klaar liggen Johnny Holiday met Kelke Show's de Tennessee. Ah, uh, een van mijn favoriete nummers. Blijf hangen. Of, tenminste, we, bellen zo, we praten zo even verder nog even als het plaatje draait. Oké. Okay, dag. Da dag meneer De Visser. Dag Rob. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui le pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec.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 Le cœur en fièvre et le corps démoli Avec cette formidable envie de vie Ce rêve en nous, c'était son cri à lui Quelque chose de ténésie Étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un prix, sans un seul amour, sans un seul avis, ainsi disparu télé.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 Zeg dit alles uh, ook? Ja, ja, ja, ja die... zeker. Bij onze laatste werkweek in uh, Saint-Tropez uh, hebben we dit nummer veelvuldig uh, gedraaid. Uit uh, 1993 alweer. Ja. Oeh, twintig jaar geleden. Leuk. Like. Een live hit uh, van Johnny Halli Hel Hel Halliday. Halliday. Holiday. Yes. Oké, okay, het is uh, één minuut overal vijf. zit ondertussen even naar uh, de finale te kijken van het uh, hockey op dit moment. Europese uh, kampioenschap 2-2. 2-2, maar nu in de strafbal voor Duitsland. En daar gaan we even volgen.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 571-3888 Of kijk even op internet www.dierenthuiskennemerland.nl. Nou en zo te lezen is Oscar een hele makke en gezellige knappe zwarte kater Dus uh, zat u erover na te denken Ga dan even naar het dierenthuis Dus wil je een kater? Ga naar het kennen met dierenthuis Keesomstraat nummer 5 Bel even 571-3888 zo dadelijk om uh, kwart voor vijf gaan we hem doen. Daar moet je zeker voor blijven luisteren naar de Zalvoorts Radio. Het gedicht van de week is onder meer Delegation. Hier is Where is the Love.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 That's fine. Van de lekkerste platen van dit moment. Dat is deze wel van uh, Avicii. Je hoort de Wake Me Up. Zo dadelijk het gedicht van de week. Die krijg je na Toto en die komt na deze. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM. Hier is Rosena. Whatever Muziek uit de jaren tachtig bij CFM. Jorre Toto en Rosanna. En daarmee is het kwart voor vijf geworden tijd voor het gedicht van de week. En deze week heet het, het gedicht van de week Zee. Grauwe dagen lijken vergeten. De zonnestralen fonkelen sierlijk mooi. De mensen lachen zoals de zee lacht. Zijn innerlijke schoonheid spreekt rond zijn gelaat Een hartvol zee is sierlijk mooi En is het een gevoel van stille eenvoud De zee zal nooit haar geheimen vertellen Ze zal nooit haar verdriet tonen De zee zal eeuwig en altijd woelen Haar zorg zal alleen maar voelen De zee zal nooit De zee de zon belonen als spiegelt zij haar zonnestralen in alle tomen. De zee zal zich niet veel ontzeggen. Om haar ontstaan uit te leggen. Wat een mooi gedicht van de week weer bij CFM. Bij Zandvoort op zaterdag hoor je het gedicht zee. Wil je nog een uh, gedicht van de week horen? Gewoon morgen weer luisteren om uh, kwart voor vijf naar Zandvoort op zondag. En wij zijn blij dat we aan de zee zitten, aan de Noordzee. Hier is Wind en Zeilen van Splitsing. Oh Save hey, hey. the denser Finale van de Euro-hockeywedstrijd. Wow. Hoe staat het daar op dit moment? Germany, four points. Four points. England, three, three points. points. Oké. Okay. Nou, dat was maar ook weer deze aflevering van Salford op Zaterdag. Albert jan het zit er alweer op. Maar we, we zitten er, er alweer op. Maar we zijn er morgen weer. Jazeker, Zalvoet op Zondag ook dan weer tussen twee en vijf uur. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Dag.